Zes uur in Montserrat met het NOS-journaal. Er komt een apart verdrag van de 17-euro-landen om de schuldencrisis op te lossen. Na een hele nacht vergaderen bleek het niet mogelijk... om alle 27 landen van de EU achter dit verdrag te krijgen. Met name Groot-Brittannië ligt dwars. De Britse premier Cameron vindt het onaanvaardbaar dat Brussel meer macht krijgt... om bijvoorbeeld automatisch sancties op te leggen... aan landen die hun begroting niet op orde hebben. Hij werd erin gesteund door andere landen die net als Engeland nog geen euro hebben. Toen bleek dat Cameron niet te vermeuwen was... kozen Frankrijk en Duitsland voor plan B, een verdrag van de 17 landen... waar de euro wel is ingevoerd. En dat verdrag zou in maart moeten worden gesloten. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft excuses aangeboden... voor het bloedbad in het dorp Doraprawagadee op Java in 1947... Het is vandaag precies 64 jaar geleden dat Nederlandse militairen het binnenvielen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Vandaag worden op Java de honderden doden in Ravagadé herdacht. De Rijkswaterstaat heeft in verband met de storm waarschuwingen afgegeven voor de sectoren Schelde en Delftseil. Op verschillende plaatsen is daar kans op hoogwater.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 Hij had het over de oorlog tegen Iran, terwijl hij Irak bedoelde. Perry wordt gezien als een van de voornaamste uitdagers van Obama... maar zijn populariteit is nu al flink gedaald door zijn onnozele optredens. Zo stond hij onlangs nog te kijken in een debat. Hij zei dat er een aantal ministeries moest verdwijnen... maar hij wist zelf niet meer welke. En dan het weer in de ochtend, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ook zonnige periode, maar in het noorden van het land komen dan ook buien voor. Het wordt gemiddeld 8 graden. In het weekende is het overwegend droog en dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze vrijdag 9 december de dag, of moet ik zeggen nacht, waarop Groot-Brittannië op de eurotop afhaakte. In gesprekken over veranderingen in Europa en een nieuw verdrag. De 17 Eurolanden gaan nu verder met elkaar en daar komen nog andere landen bij. Het nieuws hier over rolpinnen. We praten u de komende uren bij. Dat doen we met onze correspondenten in Brussel. Ze hebben de hele nacht de besprekingen gevolgd en de vele persconferenties die zojuist zijn gegeven. U hoort de hoofdrolspelers en we schakelen natuurlijk ook met Londen. Heeft premier Cameron zijn hand overspeeld en komt zijn land nu niet alleen te staan binnen Europa. Hoort u meer over in deze ochtend en we zoomen ook in op Rusland. En de onrust die is ontstaan na de verkiezingen morgen wordt een grootschalige demonstratie verwacht in Moskou. Ik spreek daarom vanochtend de Russische Olga Zabotina. Ze heeft Nederland gestudeerd en woont in Moskou. Ook maar even naar Durban. Daar gaat de klimaatconferentie zijn laatste dag in. De verwachtingen, u heeft dat misschien gehoord... De afgelopen dagen waren al de hele week niet hoog gespannen. Eens even kijken hoe het met de verwachtingen... van staatssecretaris Joop Atsma gaat... die namens Nederland aan de conferentie deelneemt. Ik spreek hem vanochtend. Verder, veel meer staken de scholieren. Die ideale kerstboom, ik zou zeggen blijf luisteren. Meer en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via ja, onze internetsite, nos.nl. Mocht u nou vragen vragen of opmerkingen hebben bijvoorbeeld over die top in Brussel ga dan naar Twitter onze naam daar NOS Radio 1. Er komt dus een apart verdrag van de 17-euro-landen... om de schuldencrisis op te lossen. Na een hele nacht vergaderen bleek het niet mogelijk... om alle 27 landen van de EU achter dit verdrag te krijgen. Eerder gaven Duitsland en Frankrijk al aan... dat ze willen dat lidstaten automatisch sancties kunnen verwachten... als de begroting niet op orde is. Maar daar moeten onder meer Groot-Brittannië niets van hebben. Premier Rutte zei dat bij de 17-euro-landen nu eh, op zoek gaan naar een oplossing om zich ook andere EU-lidstaten kunnen aansluiten. De vorm die het gaat krijgen is een verdrag van de landen van de eurozone. Die zullen met elkaar een verdrag sluiten om dit te regelen. Deze versterkte begrotingsdiscipline. En daarbij kunnen de andere landen zich aansluiten. En de verwachting is dat veel andere landen dat zullen doen. Uh, als ik vanavond even zo in de zaal kijk, zou ik mij niet verbazen... als uiteindelijk Hongarije en het Verenigd Koninkrijk zich niet aansluiten. Zullen Tsjechië en Zweden, verwacht ik, nog moeten kijken nationaal, zowel in het kabinet als parlementair of ze meedoen. En is de kans groot dat de andere landen dat die gaan meedoen. Dus dat betekent dat, nou moeten kijken hoe het loopt, maar ergens tussen de 23 aan 25 landen zich zullen aansluiten bij dit pakt om ervoor te zorgen dat we in Europa de begrotingsdiscipline handhaven. En ook Sarkozy heeft een persconferentie gehouden. Hij zei daarin onder meer dat door de houding van de Britse premier Cameron er een tweedeling ontstaat in Europa. It is their choice, not our choice. They wanted to be in Europe, but not within the eurozone. Maar it's difficult to say to those who are doing everything they can to save the euro and who, who are within the eurozone. The, we, we are building a two-tier Europe. Ja, het is niet zo dat Sarkozy van. Dat is in een vrouw. Dat was natuurlijk de talk die meepraatte. Verder zei Sarkozy dat de Europese Centrale Bank toezicht gaat houden op het noodfonds. The operator of the EFSF will be the European Central Bank, and I would like to say that for us this is a source of major satisfaction. It is yet another factor which will enable us to strengthen the clout of this fund. Dat is het nieuws over het noodfonds. Is maar even naar correspondent Tijn Sade in Brussel. Want, Tijn, het is dus niet gelukt om alle 27 EU-landen mee te krijgen. Was dat een verrassing? Heeft dat jou verrast? Nee, we eigenlijk de hele avond al gronds met geruchten. Het ging zelfs zover dat een uh, nieuws naar buiten kwam... dat de Britse premier Cameron uh, boos halverwege al zou zijn vertrokken. Dat werd later weer tegengesproken. Uh, toen we zojuist uh, premier Rutte spraken, uh, liet hij daar niks over los. Uh, hij deed vrij laconiek, of in ieder geval wat rustig... Over, uh, over het feit dat Engeland daar dus allemaal niks van wil weten. Nou, het zou zo zijn gegaan dat Engeland toch heel veel heeft gevraagd... In in ruil voor uh, zeg maar uh, die, die begrotingsdiscipline die er moet komen met al die afspraken die Rutte, maar ook Frankrijk en Duitsland allemaal willen. Uh, Engeland wil dat niet uh, in die mate. Die heeft allerlei uh, dingen geëist in ruil daarvoor. Rutte zei daarover ja, uh, de Britten vroegen gewoon te veel, daar konden we niet op ingaan. Ja, en als je hem dan vraagt, krijg je dan niet een soort van, van Europa van twee snelheden? Krijg je inderdaad niet een soort van splitsing? Uh, nou, uh, nee. Uh, het is wel heel Duidelijk, morgen wordt er, vandaag moet ik zeggen, wij leven nog een beetje in de ja. donderdagsfeer. <laughs> maar de, vandaag wordt daarover verder gepraat, er zullen er meer details naar buiten komen. Maar het eh, heeft er wel alles schijn van dat het eh, nou niet echt heel erg prettig verloop is. Zeker nee. inderdaad niet met een uh, boze premier Cameron. Nee Precies, en als je dan Sarkozy, in dit geval dan even via de tolk hoort, die echt spreekt van een tweedeling in Europa, merk je toch ook teleurstelling in Brussel? Ja, zeker. Je zou echt kunnen zeggen dat het wat dat betreft mislukt is. Uh, van andere kant, ja, uh, nogmaals, premier Rutte zei: uh, God, uh, uh, de 17-euro-landen en iedereen die dat nog wil, mag zich gewoon aansluiten. En hij verwachtte dat dat uh, uiteindelijk wel, uh, ja, dat de teller op zo'n 23 of 24 landen komt. Hè. Hij noemde al Engeland en ook Hongarije, die er geen zin in hebben. Tsjechië en Zweden twijfelen nog. Uh, ja, daar, le daar leek hij eigenlijk wel tevreden mee. Zeker ook omdat je uh, niet zo'n ontzettend drama hoeft te. Krijgen omdat dat verdrag van Europa, hè, dat, dat uh, hervormde, uh, dat hervormingsverdrag van Lissabon, wat we in 2007 hebben gekregen na heel veel soebatten, nou dat dat dat blijft gewoon intact, daar hoeft niet aan getornd te worden. Nee, zei Rutte, er komt daarnaast dus gewoon met dat pact wat nu gesloten wordt, hè, laten we het maar gewoon een pact noemen, zei mm -hmm. Rutte, er komt eigenlijk een soort van pactverdrag en dat valt eigenlijk helemaal buiten dat Europese verdrag, dus dat komt allemaal wel goed. Oké, okay. nou, um, dat zal in de loop van de dag verder duidelijk worden, vermoed ik. Hoe, hoe gaat het nu verder? Want er is nu de hele nacht overlegd. Uh, ik neem aan dat iedereen even gaat slapen. Ja, maar heel kort maar, want uh, er staat uh, officieel om half tien uh, een, uh, iets op de agenda. Uh, we krijgen weer een uitbreiding van de Europese Unie. Dat gaat niet meteen morgen gebeuren, maar in juli 2013 treedt als 28ste lidstaat Kroatië toe. Nou, uh, daar wordt nu het officiële toetredingsverdrag voor getekend. Met een uh, ceremonie. Uh, de regeringsleiders gaan hun handtekening zetten. Uh, dus ja, dat is eigenlijk rond. Daar is wel overeenstemming over. Ja, je moet je afvragen. Uh, deze EU die zo onder druk staat, we gaan toch uitbreiden. Uh, ik weet niet of dat half tien wordt. Want uh, Rutte maakte weliswaar uh, een zeer fitte indruk... net na twaalf uur uh, mm. van de marathonvergaderen. Maar hij zei toch van tot over een paar uur. Nou, Dat staat eerst op de agenda. En daarna, want er is nu dus duidelijk gesproken en zaken gedaan... en, en, en ruzie gemaakt en politiek bedreven over wat ga, gaan we doen. Uh, ik denk dat er uh, voorts die dag uh, vandaag zal worden besteed aan de details. Hoe moet het? allemaal. Oké, okay. dat gaat zich uh, in de loop van vandaag verder ontrollen. Tijn AD, dank voor nu. Uiteraard praten we weer de komende uren bij over wat het inhoudt dat Groot-Brittannië is afgehaakt. Ook ander nieuws. De Nederlandse regering heeft een excuses aangeboden voor het bloedbad in het dorp Rabagadee op Java in 1947. Correspondent Michel Maas. Na 64 jaar is het hoge woord eruit. De ambassadeur van Nederland in Indonesië heeft net Openlijk namens de Nederlandse regering en de bevolking, heeft hij gezegd, uh, heeft hij excuses gemaakt voor het bloedbad in Rawagede. In balong Sari, zoals het dorp nu heet, wordt verschillend gereageerd. Nou, over het algemeen uh, is, daar, is daar heel enthousiast op gereageerd. Het wordt hier uh, echt als een grote gebeurtenis gezien. Maar niet iedereen is tevreden nu. Uh, er zijn nu alweer, daar uh, spreekt zojuist hier iemand. Die vindt dat, er, uh, dat deze excuses en de compensatie die aan de nabestaanden wordt uh, betaald, dat dit nog maar een begin zou moeten zijn. En dat nu eigenlijk alle slachtoffers van de Nederlanders in Indonesië zo'n compensatie zouden moeten krijgen. Op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit... zijn bij een schietpartij twee doden gevallen, onder wie een politieagent. De schutter werd door de politie aangehouden bij een verkeerscontrole... waarna hij op een agent schoot, vertelt een woordvoerder van de universiteit. Een Virginia Tech-police officer uh, stopped een vehicle op campus... near the Coliseum parking lot, which is located near McComas Hall. Uh, during that traffic stop, the officer was shot and killed. And there were witnesses to that incident. Witnesses reported to police that the shooter fled on foot. De studente die zag hoe de agent werd doodgeschoten kan het nog steeds niet bevatten. Ze vertelt dat de agent nog werd gereanimeerd. As soon as I saw his face. I just started crying because I like obviously he'd get shot in the head of his face. It's not going to be good. And then when the other officers started yelling his name to try and get him to like wake up or gain consciousness, that's when it like really hit me. De andere dode is de schutter zelf. Volgens Amerikaanse media zou hij zelfmoord hebben gepleegd. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech Campus 32 mensen dood. De dader pleegde daarna zelfmoord. Een jobcoachbureau in Rotterdam heeft voor zeker twee ton gefraudeerd, dat zegt het UWV. De bureau begeleidt Waajongers. Dat zijn jongeren met een beperking die moeilijk aan werk komen. Het bedrijf zou veel meer uren aan begeleiding hebben gedeclareerd... dan er aan begeleiding is gegeven. Dat vertelt een klokkenluider aan RTL. Zelf is uh, hij ook Waajonger, die naar werk zocht via dat bureau. Ik heb in mijn werk verschillende keren te maken gehad, uh, gehad met het werk. Ik hoorde dan van uh, Waajongers dat zij recht hadden... op een x-aantal uur begeleiding per week... Maar dat die, dat die hoeveelheid nooit gegeven werd. Volgens een oud medewerker van het UWV is al eerder aan de bel getrokken bij de uitkeringsinstantie. Maar er werd niets met die informatie gedaan. Collega's uh, en ik hebben het gemeld bij uh, de stad, was in 2006 bij de in de leiding. En vervolgens hebben we dat meerdere malen aangekaart. En in 2007 was er nog niets mee gedaan. En dat is natuurlijk toch, zoals gezegd, heel opmerkelijk. Omdat het om uh, veel gemeenschap geld had. Het UWV noemt de fraude schandalig en gaat voortaan strenger controleren. Als je kijkt dat over uh, toch de rug van een kwetsbare groep uh, jongeren... Uh, op deze manier uh, mensen zichzelf uh, verrijken... Uh, dat zijn zaken die we niet pikken en waar we ook hard tegen op gaan uh, treden. Het UWV heeft nu een brief gestuurd aan de 200 waar jongens die bij het bureau zijn aangesloten. De meesten kunnen gewoon hun baan behouden, maar krijgen wel andere begeleiding. Het UWV heeft beslag laten leggen op de rekeningen van dat jobcoachbureau in Rotterdam. De bekendmaking van de resultaten van de presidentsverkiezingen in Congo laat er nog op zich wachten. Het was de bedoeling om het gisteren naar buiten te brengen, maar het is uitgesteld naar vandaag. Volgens de Congolese kiescommissie hebben ze nog een nacht nodig om alle stemmen te kunnen tellen. Eerder werd de bekendmaking al met 48 uur uitgesteld. In Congo en verder daarbuiten wordt met wantrouwen gekeken naar de stemmetelling. Er zou gefraudeerd zijn bij de verkiezingen. In een wijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, is het daarom al een paar dagen onrustig. Ook gisteravond gingen mensen de straat op, 15 werden opgepakt. Volgens voorlopige uitslagen staat president Kabila momenteel aan kop. De dode zeerollen komen in 2013 naar ons land. Enkele delen zullen te zien zijn op een tentoonstelling van het Drents Museum. Er is drie jaar met Israël onderhandeld om de teksten naar Nederland te krijgen... vertelt directeur van Marseveen in Nieuwsuur. Sowieso de voorbereiding van elke tentoonstelling duurt lang... maar in dit geval gaat het natuurlijk om, om uh, objecten die een hele hoge... Uh, betekenis hebben voor de mensheid en daar wilde Israël gewoon garanties hebben, daar, ja, dat, die, dat, dat lenen ze niet zomaar uit. Dus dat is een lang proces waar je lang aan werkt, waar je veel over gesproken hebt. Hoe gaan we dat doen? Hoe zit het contract eruit? De rollen zijn ongeveer 2000 jaar oud. Ze bevatten fragmenten van de Hebreeuwse Bijbel en worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van de 20e eeuw, zegt een zeerollenexpert van de Rijksuniversiteit Groningen. Het bijzondere van de Dode Zee rollen is dat wij daarmee 2000 jaar terug kunnen reizen in de tijd. En we zien dus wat mensen toen lazen, dachten, wat vonden ze belangrijk, wat voor bijbeltekst hadden ze. Uh, hoe interpreteerden ze die? Welke zaken vonden ze belangrijk, welke minder? De rollen werden tussen 1947 en 1956 ontdekt in Grotten bij de Dode Zee. En er zijn beelden opgedoken van een bewakingscamera. Vlak nadat oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan... een kamermeisje zou hebben verkracht. Op de beelden is te zien hoe hij uitcheckt... en hoe het kamermeisje haar verhaal doet bij collega's. Even later bellen collega's voor haar het alarmnummer... met de melding dat het kamermeisje is verkracht. Ik wil een domestische assault de beelden laten niet de kamer zien waar het kamermeisje door Strauss Kaan zou zijn verkracht. Op die plek waren geen bewakingscamera's aanwezig ex-Beatle, Ringo Starr, heeft opgeroepen tot zwaardere straffen voor illegaal wapenbezit. Tijdens een herdenking van de moord op John Lennon maakte de drummer bekend dat hij een campagne start tegen wapenbezit onder jongeren. Hij hoopt dat muzikanten hem daarbij willen helpen om jongeren zo te overtuigen niet naar een wapen te grijpen. Ik hoop natuurlijk dat veel mensen in mijn game, veel muzikanten, ons helpen met de cause en we proberen de message uit te krijgen to everybody really but you know we're always expressing it. we're trying to get teenagers to notice that uh, if you don't have one you can't use it and that would be better. Ringo Starr onthulde in Londen een kunstwerk dat hij heeft gemaakt van een kleurig pistool met een knoop erin. Gisteren was het 31 jaar geleden dat Ledden voor zijn appartement in New York werd doodgeschoten. Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry... heeft weer eens een blunder gemaakt. Tijdens een bijeenkomst sprak hij over de oorlog van Amerika tegen Iran. Maar dat moest natuurlijk dat andere land zijn, Irak. Perry is in ieder geval verzekerd van media-aandacht. Merkte hij zelf ook op. About Iran, Afghanistan. And, and I, try to, uh, I try not to make a connection between... Uh, excuse me, Iraq... Dankjewel. Dat uh, will be de page of the <laughs> Tja, Perry wordt gezien als een van de voornaamste uitdagers van Obama. Het is maar de vraag of dat zo blijft, als hij fouten blijft maken. Nog even naar de beurs. Wall Street was gisteren vooral gespannen over de eurotop die van start is gegaan. Het was goed te zien aan de cijfers. De Dow Jones sloot 1,6 lager. Dat geldt ook voor de Nasdaq. Ging nog harder onderuit met een verlies van 2 Ook in Azië wordt al gehandeld. De Nikkei staat op een verlies van ruim 1 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Ga dan naar de website nwsnl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. 18 minuten over 6, de Ierse zangeres Sinead O'Connor is gisteren onverwachts voor de vierde keer getrouwd. Vier maanden geleden liet ze nog weten via haar website op zoek te zijn naar een man jonger dan 44 die zijn haar niet verft en een baan heeft. Nou, de gelukkige is Barry Harridge geworden, hij is uh, 38. You do something to me. Ga door naar Mark Robin Visser. Goedemorgen, Mark Robin. Goedemorgen, Lara. Ik had eigenlijk Heino aangevraagd. Oh, sorry. Ik weet niet wat daarmee <laughs> daar er gebeurd God is. <laughs> Waarom niet naar Heino? We hadden je? vroeger zo'n plaat ja. en dat ging dan met zo ongeveer. Ik moet moeilijk nadoen. Oh, Tannenboom. O, dat was toch meer iets wat ik graag vanmorgen had willen horen. Waarom wil jij dat? Oh, ja. Mijn muziekvoorkeur, daar wordt wel vaker over gediscussieerd, dat weet ik. Dus ik leg me daar... Ja, waarom wil ik dat, Lara? Ja, god, het is, dit weekend is het toch weer zo ver voor heel veel mensen. Die gaan een kerstboom kopen. Mm. En uh, ja, ik ben daar zelf persoonlijk... Ik zou eerlijk zeggen, hou ik daar niet zo van. Dat is volgens mij sinds Heino, is dat zo. <lacht> dat ik daar niet zo van hou. <lacht> <laughs> maar ik heb me er toch maar even in verdiept. Want het is voor heel veel mensen, uh, heb ik me laten vertellen... toch ook gewoon een heel leuk ritueel. En dat gaat dit weekend gebeuren. Morgen wordt de topdrukte verwacht. Dus ik heb mij er maar eens even in verdiept. En ik heb al één ding, één conclusie heb ik al kunnen trekken. Dat is dat het liedje Odenneboom, dat dat in ieder geval niet klopt. Want we hebben fijn-sparren, uh, we hebben blauw-sparren... we hebben Servische sparren we hebben zilversparren serf zilver en natuurlijk de Noordman-bomen. En dat is, heb ik me laten vertellen, de limousine onder de kerstbomen. Wist jij dat allemaal? Nee nee nee, nee, nee, nee. zie ik ook niet. Er gaat toch een hele wereld voor je open... als je er maar voor openstelt. Denk er even rustig over na terwijl we luisteren... naar dit fragmentje uit het Polygon Journaal uit 1964. December is de maand van het gezin en het huis...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 Nou, vind je dat nou niet fantastisch? Daar word je toch helemaal warm van van binnen. Volgens mij begint het uh, te groeien hè, bij jou het gevoel voor de kerstboom. Ja, het, wordt, het, het komt al helemaal, het komt helemaal goed. Vanochtend. Ga je er zelf even aan vandaag? Nou, dat vind ik een goeie. Daar, daar, durf ik, daar wil ik nu nog niet aan, Lara. Maar ik wil me graag vanochtend laten overtuigen. Ik, uh, ik spreek tot je vanaf de Bijbelbelt. Bij Epen ben ik. Er worden heel veel kerstbomen gekweekt. En uh, ik ga jullie in de loop van de ochtend daar van alles over vertellen. En misschien neem ik er wel een heel klein mee naar huis. Oh. op het dashboard van de auto of zo. Schattig. Maar dan moet hij wel van plastic zijn, want ik hou niet van die naalden. <laughs> ik ga het allemaal horen en meebeleven met jou vanochtend. Mark Robin Visser, tot later. Zes minuten voor half zeven is het. Morgen wordt er gedemonstreerd tegen de regering Poetin. In reactie daarop brengen de autoriteiten alleen al in Moskou... zo'n 100.000 militairen op de been. Op het oog, het recept voor een harde confrontatie, natuurlijk. Maar het wordt een treffen met spelregels, ontdekte verslaggever Roel Paul gisteren op een bijeenkomst in de Bali in Amsterdam. André Gerrits, Rusland-deskundige. U liet hele vermakelijke papiertjes zien net. Heeft u ze nog? Jazeker, wil je ze zien? Ja, nou ja hier staan ze. Wat is de, de belangrijkste boodschap voor beide partijen? Nou, de belangrijkste boodschap is voor de, de, voor de demonstranten... is welke rechten ze hebben, hoe lang ze vastgehouden kunnen worden... wanneer er een, hoe heet dat, een, een zaak tegen ze moet worden ingediend... dus ze dus niet zonder voor een proces kunnen worden vastgehouden. Mm -hmm. Maar er is er ook eentje voor. Politieagenten, ik dacht, is dit... Grappig, maar hier zie je waar ik ook in de vergadering naar wees. Yeah. Een politieagent voordat hij optreedt, wat ik vrij vertaalde als voordat hij op je kop slaat, moet hij zich wel eerst even voorstellen. Oh, ja. maar het is... Hij moet zich legitimeren. Ja. Hij moet zich legitimeren in feite. Ja, dat, ja. Dus ja, moet er is, een Nederlandse politieagent de, het misschien precies, ook wel. Precies, ja, er staat een mannetje die uh, heel nadrukkelijk zijn papier omhoog houdt. Ja, en hier staat dan het protocol aan welke dingen hij wel en niet moet voldoen als yeah. hij iemand in de boeien slaat. En ik dacht eerst, dat zal een grap zijn. Totdat ik zag dat het van Ria Novosti het staat er ook onder, is. Ja. En dat is gewoon een officieel persbureau. Dit is recent geplaatst? Ja, dit haalde ik uh, gisteren gewoon. Nee, vanochtend, uh, ja. een van mijn me medewerkers wees uh, mij erop. Van, ja. uh, van voor weekend. zaterdag? Nou, het zou best eens voor zaterdag kunnen zijn. Ja. Of voor vanavond, want er schijnen vanavond ook demonstraties ja. te zijn. Maar ja, zaterdag gaat het echt los, hè? Nou, daar lijkt het op. Hè. En, uh, maar deze papiertjes. Uh, Rusland is een beschaafde natie aan het worden. Zoiets verwacht je in Nederland. Weet je wel? Als er uh, grote demonstraties in Amsterdam zijn dat dan een bepaalde non governementele organisatie papiertjes gaat uitdelen aan demonstranten en politieagenten hoe ze zich moeten gedragen. Het is een beetje soft, ja. Ik, uh, het, ik vond het ook erg onrussisch, moet ik zeggen. Ja. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Bert van Marwijk blijft langer bondscoach. Hij tekende bij tot na het EK van 2016. In het contract is een afspraak opgenomen dat Van Marwijk weg mag... als hij een bijzondere kans aandient. Van Marwijk zegt dat hij zelf ook voor twee jaar had getekend... maar de KNVB stond op vier jaar. De KNVB wilde graag uh, continuïteit en rust, rust 100 nels al. Dat snap ik heel goed en, uh, en ik voel me op mijn gemak. Dus ik zou niet weten waarom niet. Trouwens, uh, uh, na elk uh, toernooi is er een evaluatie. Dat is, dat is normaal, dat, dat moet ook trouwens.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 In de periode van Marwijk verloren Oranje tot nu toe maar 4 van de 45 in de land. Daaronder helaas uiteraard ook de WK-finale van vorig jaar in Zuid-Afrika. De KVB heeft René Eikelkamp, oud-spits van PSV onder andere... toegevoegd aan de technische staf voor het EK. Het gaat de spitzen, hij gaat de spitsen individueel begeleiden. Daar ontbrak het volgens Van Marwijk nog aan in het begeleidingsteam. Ik wil gewoon zo professioneel mogelijk werken. Kijk, je werkt met een keeperstrainer...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 De piepjonge Nederlandse delegatie op het EK Zwemmen Korte Baan... heeft op de eerste dag geen medailles gewonnen. De 4x50 wisselslag-estafette bij de mannen was er nog het dichtstbij. Bastian Leijzen, Robin van Achelen, Juri Verlinde en Joost Rijns werden vierde, helaas. Wendy van der Zanden zorgde individueel voor de beste prestatie. Ze werd zesde op de 200 meter wisselslag in een Nederlands record. Voor haarzelf ook boven verwachting. Het nou, was best wel lastig, want ik, uh, ik had wel de finale plaats gehoopt... Nou, als je dan de dag van tevoren de startlijstje zien krijgt... en je staat naar 28ste, ja, dan denk je wel van, hij moet flink aan de bak. Maar nou, vanochtend ging het gewoon super en dan ga je al achter de finale in. En dan uh, denk je van, ja, als ik, dan heb je ook je doel al bereikt en dat het dan nog, nog beter gaat. En uh, je stemt er weer 1,2 seconden vanaf. Ja, dat is echt super. Ja, wat van der Zanden haalde in één dag in totaal 3 seconden van haar persoonlijk record af. Nog naar de Nederlandse volleybalsters. Die mogen definitief naar het Olympische kwalificatietoernooi in mei in Turkije. De oranje vrouwen waren op een plaatsingstoernooi in Kroatië... in eerste instantie uitgeschakeld voor de Olympische Spelen. Maar de Europese volleybalbond heeft ze zoals verwacht als beste verliezer... aan het deelnemersveld in Turkije toegevoegd. Het wordt daar trouwens nog een hele klus. Want alleen de winnaar gaat naar Londen. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven door Radmegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Er komt een apart verdrag van de 17-euro-landen om de schuldencrisis op te lossen. Na een hele nacht vergaderen bleek het niet mogelijk om alle 27 landen van de EU achter dit verdrag te krijgen. De Britse premier Cameron vindt het onaanvaardbaar dat Brussel meer macht krijgt... om bijvoorbeeld sancties op te leggen aan landen die hun begroting niet op orde hebben. Er moet nu een verdrag komen van de 17 landen waar de euro wel is ingevoerd. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft in het dorp Rawagede excuses aangeboden voor het bloedbad in 1947. Nederlandse militairen doden toen honderden mannen in het dorp tijdens een zoektocht naar onafhankelijkheidsstrijders. De slachtoffers worden vandaag op Java herdacht. De Rijkswaterstaat heeft in verband met de storm waarschuwingen afgegeven voor de sectoren Schelde en Delfzijl. Op verschillende plaatsen is er kans op hoogwater. Het gaat om voorzorgsmaatregelen. Echte problemen worden vooralsnog niet verwacht. En de Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry... heeft weer een blunder gemaakt. Tijdens een bijeenkomst sprak hij over de oorlog van Amerika tegen Iran. Er werd een paar keer door het publiek opgewezen... dat hij Irak moest zeggen met een K. Perry zei dat het incident vast de voorpagina's weer zou halen. In elk geval de thuis. Tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Er zijn wolkenvelden en opklaringen... met alleen in het uiterste noorden ook een enkele lichte bui. Daarbij staat een stevige westenwind... In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig en langs de kust staat een harde tot stormachtige wind. Vanmiddag komen in het noorden van het land regelmatig buien voor en daarbij is ook kans op onweer. In het midden en zuiden van het land is het eerst vrij zonnig. Later in de middag ontstaan meer stapelwolken met kans op een plaatselijke bui. De wind neemt langzaam af naar matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig in de noordelijke provincies en langs de kust. Alleen op de wadden blijft een harde wind staan. De temperatuur stijgt naar gemiddeld 8 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en zonnige periode eraf. Vooral het noorden maakt kans op een enkele bui. Bij een overwegend matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen... wordt het 4 graden in het oosten tot 7 graden aan de westkust. ANWB Verkeersinformatie files op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Weidewormer, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht...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 Wie nu 500 euro spaart bij de Rabobank maakt kans op 500 euro extra. Sparen kan slimmer. Dat is het idee. Kijk snel op rabobank.nl/spaaractie. Rabobank, een bank met ideeën. Zembla deze week over particuliere beveiligers die politietaken mogen overnemen, maar de beveiligers hebben geen wapen, geen handboeien en mogen niet bekeuren. Inmiddels lopen er net zoveel beveiligers op straat als politieagenten. Macht aan de beveiligers in Zembla. Vanavond 10 voor half tien bij de FARA op Nederland 2. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Uiteraard is onze blik vanochtend in het Radio 1 journaal gericht op Brussel. Daar is namelijk zojuist duidelijk geworden dat de 17-euro-landen... een eigen verdrag gaan opstellen om de schuldencrisis op te lossen. Groot-Brittannië is onder andere afgehaakt. Later vandaag wordt verder overlegd over invulling van zo'n verdrag... waar andere EU-landen zich dan bij kunnen aansluiten, als ze dat willen. Verslaggever Joost Vullings maakte een impressie van de aanloop naar deze top. Dit kabinet houdt rekening met een opstekende storm. Door de schuldencrisis van die landen dreigt een nieuwe bankencrisis en een economische crisis in heel Europa. De negatieve consequenties zullen worden voelen in alle corners van Europa en beyond. Voorzitter, het orkaanseizoen is echt losgebarst. Europa is zo verdeeld over nieuwe noodsteun aan Griekenland dat het besluit erover ja, dit keer wel lukken. Het blijven de, de eurolanden doormodderen van crisis naar crisis. De problemen met de euro begonnen dus met Griekenland. Toen kwam Ierland aan de beurt en daarna Portugal. We kunnen niet accepteren. Crisis in de eurozone. Want het huis staat in brand. De situatie is very serious. De euro als geheel moet stabiel gehouden worden. Onze euro hangt aan een zijde draadje. L'explosion d'europe, qui signifierait l'explosion d'europe. Maar de allerbelangrijkste vraag is nog steeds. Is het einde van de crisis nu in zicht? Griekse bom onder Europees reddingspakket. Grieks referendum is van de baan. Europa heeft er weer een zorg voor wij, Italië. Ja, miljarden, miljarden, miljarden. Het zegt ons eigenlijk bijna niets meer. Iedereen kijkt naar Merkel en Sarkozy. Europa moet een stabiliteitsunie worden. Frankrijk en Duitsland willen dat Europa veel meer te zeggen krijgt over het financiële beleid van de afzonderlijke eurolanden. Regels moeten ingehouden worden. Ihre eenheid moet gecontroleerd worden. Ihre consequenten Nederland en Duitsland die hebben gewoon het drama nodig van die bijna omvallende landen. voordat ze de maatregelen nemen waarvan ze al anderhalf jaar lang weten dat ze die moeten nemen. Het engagement van de la zoals het van de om de stabiliteit van de euro te is een engagement. Total. De bewältiging der staatsschuldencrisis is een proces, en deze proces zal jaren duren. Het is belangrijk, top. Ik voel een grote urgentie om hem te laten slagen, uh, maar geen superlatief. Op dit moment praat iedereen met iedereen. I believe now is the time to decide. With goodwill on all sides, we can have a solution tomorrow. We can have a solution tomorrow. tomorrow. Ja, en u hoorde het hè. Iedereen praat met iedereen. Dat is vanaf vannacht niet meer het geval. Groot-Brittannië onder andere is afgehaakt. De landen van de eurozone hebben besloten om zelfstandig verder te gaan... en een eigen verdrag op, op te stellen. Daar wordt in de loop van vandaag verder over gepraat. En andere landen, niet-eurolanden, kunnen zich daarbij aansluiten als zij dit willen. We praten u bij deze ochtend over het laatste nieuws uit Brussel. Dat doen we met onze correspondenten en u hoort ook de hoofdrolspelers. Ook maar even naar die klimaatconferentie in Durban. Die gaat vandaag zijn laatste dag in. De laatste dag om nieuwe afspraken te maken over het klimaatprobleem. Nu volgend jaar het huidige verdrag van Kyoto afloopt. Maar u heeft dat waarschijnlijk wel gehoord de afgelopen dagen in het Radio 1 journaal. De verwachtingen zijn bepaald niet hoog gespannen. In Durban is staatssecretaris Joop Atsma die namens Nederland aan de conferentie deelneemt. Meneer Atsma, goedemorgen. U heeft zelf al gezegd: de hele wereld kijkt naar ons voor praktische stappen. Um, wij hebben begrepen dat het erg tegenvalt in Durban. Wat denkt u? Gaan die praktische stappen vandaag gezet worden? Nou, we hebben uh, zojuist met de, met de Nederlandse delegatie, die hier voor deelonderhandelingen uh, voert, bij elkaar gezeten. Inderdaad, tot, uh, tot vanmorgen uh, vroeg is er, uh, er doorgestoken En op dit moment is het nog niet, zeker nog niet zo... dat er een uh, uh, zicht op het uh, groene licht is het dan gaat natuurlijk vooral om, uh, om de verlening van het, wat ook de van het uh, Kyoto-protocol. Mm -hmm. uh, waar men het wellicht wel uh, meer met elkaar eens lijkt te gaan worden, dat zou het, uh, het lange, lange termijn financiering van, uh, uh, van het uh, klimaatafspraken zijn. Mm -hmm. Maar goed, daar heb je niet zoveel aan, als het niet is dat een tot een beetje gedrag. gedrag uh, ...komt waarin ook uh, iedereen zich uh, uh, wil houden. en dat ja. gaat in met name natuurlijk om uh, de grote boven per continent. Ja, precies. Nou, we weten dat, dat dat erg lastig is. Waar zit hem, uh, het grootste pijnpunt? Nou, ja, het grootste pijnpunt zit hem in het feit dat uh, Europa zegt... Uh, uh, ...met een paar andere landen, uh, die, die vinden dat als je afspraken maakt... dan moet wel bindend zijn voor iedereen, dat moet zo juridisch bindend zijn... Ja, en een, uh, een aantal uh, andere landen, uh, en dan uh, met name de grote landen. En dan kijkt iedereen al snel naar uh, landen als China, India, uh, Rusland, uh, de Verenigde Staten, Japan. Ja, niet iedereen is ervan overtuigd dat je nu al die, uh, die juridisch bindende afspraken zou moeten willen maken en zou moeten kunnen maken. Ja, en dat is voor Europa toch wel een voorwaarde. En uh, als ik dat niet voor nu vastleg... dan zou ik dat al in, in, uh, voor de korte termijn uh, moeten aangeven. Uh, nou ja, en daar, daar is men nog niet af toe. En ja. Ja, op zich is dat, denk ik, het grootste beekpunt. Ja, en dat gaat uh, om concreter worden over uh, bijvoorbeeld de groeiende CO2-uitstoot. Uh, om die te beperken. Het gaat om het ontwikkelen van je economie op een duurzame manier. Dat lukt allemaal niet, om dat af te spreken met elkaar. Ja, ja precies. Dus uh, dat is de kern van de discussie... En, uh, ja, Een aantal landen vertrouwt elkaar niet echt. Uh, ja, en een aantal landen zeggen ja, wij kunnen, kunnen beter een eigen pad kiezen. Wij willen, we willen wel uh, streven naar die uh, duurzamere economie, naar nou, de groene groei, maar nou, wij hebben een eigen route daarvoor. En uh, ja, wat nu de, de, de, de vraag is die vandaag in orde, uh, komt, en dat is de laatste dag van het overleg uh -huh. van de klimaatconferentie: lukt het om ons nog een soort van uh, compromis tekst te vinden? Ja, en anders dan moet je toch de conclusie trekken dat het nog uh, hele kleine stapjes zijn gezet. Ja, uh, ik hoop dat ze er wel uitkomen. Maar ja. Ja, u heeft gisteren trouwens een, een oproep gedaan, hè, om bijvoorbeeld um, dan maar deelstappen te maken om de groeiende CO2-uitstoot van luchtvaart en scheepvaart wereldwijd aan te pakken. Is het gelukt om daar op, op, de, op dat deelterrein wel afspraken te maken? Ja, ik heb dat gedaan omdat wij. Uh, Heel recent, de afgelopen maanden hebben we gezien uh, wat het betekent dat je in de Europese band wel afspraken maakt, uh, maar dat niet mondiaal doet. Uh, denk aan de luchtvaart. Ja, en ik vind dat we die fout die, die niet nog een keer zouden moeten maken. Dat je Europees gezien het uh, wel elkaar eens wordt, inclusieve sectoren, dus in dit geval de luchtvaart, uh, om, om te komen tot vermindering van, van de uitstoot van broeikasgassen. Nou, wij hebben gezegd: van, als je dat weer doet, dan moet je wel zorgen dat. Uh, Iedereen is wereldwijd ook uh, dat soort afspraken gaat ondertekenen. En dat er iets moet gebeuren, dat is helder. Dat betekent dat het scheepvaart in de lucht staat. Maar uh, het kan niet zo zijn dat Europa een, eenzijdig stappen blijft zetten. Ja. Duidelijk. Um, wij wachten vandaag nog even af. En uh, dank u. Joop Atsma, staatssecretaris, is in Durban en neemt uh, namens ons land aan de, de klimaatconferentie deel. Dan naar Rusland. Daar wordt morgen gedemonstreerd tegen de regering Poetin. Autoriteiten hebben zo'n 100.000 militairen paraat staan. De Russische Olga Zabotina heeft Nederlands gestudeerd, woont in Moskou. Zabotina, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Merkt u veel van de protesten? Uh, ik kan niet zeggen dat ik echt veel protesten merk. Als je bijvoorbeeld op het werk zit in het centrum van Moskou, dan merk je het niet. Maar wat je wel merkt, dat veel mensen echt willen protesteren. Dus de wil is er. Ja, ze zijn niet tevreden met de verkiezingen. Ja. Hmm. Betekent dat ook dat er dus voor morgen heel veel mensen verwacht worden? Ja, dat betekent wel. Uh, als je um, in de internet uh, gaat kijken sociale netwerken, dan uh, ga je merken dat er echt heel veel jonge mensen willen morgen uitgaan en protesteren. Dus er, uh, de regering heeft alleen maar voor 300 mensen dat uh, toegestaan. Maar er gaan meer dan 3000 uh, ja, echt protesteren. En wat is dan de, de, de grootste onvrede onder de jeugd? Um, ja, de jeugd is uh, niet tevreden met de uitslag van de verkiezingen. Dus de meesten hebben gestemd voor andere partijen dan de uh, Verenigde Rusland, dat is partij van huidige Poetin en het Witte. Mm -hmm. En uh, dus uh, er, het is bleekbaar dat er veel falsificaties hebben gemaakt. Wat er de gefraudeerd de is. is. Ontevreden dat de regering dat uh, ja, dus. Uh, dat heeft gedaan. Dus heeft, zou je kunnen stellen, in ieder geval ten opzichte van de jongeren in, in Rusland, hebben eh, Poetin en Medvedev hun hand overspeeld? Zou je dat zo kunnen stellen? Ja, dat klopt. Ja, ja. Wat voor gevolgen dus, zou dat uh, kunnen de hebben? De mensen zien geen veranderingen. Ze um, zien veel um, uh, beloofde, maar er, er gebeurt eigenlijk niets. Ja. Dus daarom zijn mensen ontevreden met de huidige regering. Uh, kunt u inschatten wat voor gevolgen dit kan hebben? Denkt u dat die demonstraties door zullen gaan? Dat het misschien wel escaleert? Nou, de reden waarom ik bijvoorbeeld uh, morgen niet ga... dat ik uh, eigenlijk niet geloof dat het helpt. Dus uh, ja, natuurlijk kan ik niet nu precies zeggen over de gevolgen ervan. En misschien verandert er toch iets. Maar tot nu toe bleek dat het niet werkt. Dus er werden vroeger ook uh, ontevredenheid openlijk uh, uh, geuiten. Maar ja, dus uh, met de Russische regering weet je niet. Nee, Weet nee. je uh, nooit eigenlijk. Nee. Ja. En, en wat ziet een leest u over die demonstraties in de Russische media? Want wij begrijpen dat uh, ja, de media die van de staat zijn... uiteraard nou, uh, daar niet helemaal neutraal over berichten. Laat ik het zomaar zeggen. En dat de anderen dat wel proberen. Klopt dat? Wat je in de Russische media ziet, dat er niet zoveel aandacht wordt besteed aan deze demonstraties. Uh, als ik bijvoorbeeld de westerse media lees, dan uh, vind ik veel meer uitzendingen en berichten en nieuws over wat er in Rusland gebeurt. Mm. Maar aan de Russische media uh, wordt er ja, gewoon niet zoveel aandacht besteed en er wordt gezegd dat er gewoonlijk... Ja, uh, alles is, anders, is in orde en alles is aan de hand. Ja, ja. Slaat dus u rustig verder. Nou, wij wachten morgen ja. af samen met u, uh, Olga Zabotina. Dank u uh, dat u ons even te woord wilde staan. Dank u wel. Ja. En Alphen aan de Rijn is de eerste gemeente die spaargeld uit IJsland terugkrijgt. Dus we willen straks maar even met de wethouder die dat voor elkaar gekregen heeft. Eerst naar de verkeersinformatie, John Bakker, Goedemorgen. Hallo Lara, Goedemorgen. Het is vrijdag, zal wel rustig zijn denk ik. Ja, maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. En dat zorgt voor 10 kilometer file tussen Knoop het en Soesterberg. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Wat verwacht je verder vanochtend? Ja, vrijdag, je zei het al, dus het, uh, het gaat wel meevallen. Het waait natuurlijk nog wel, dus daar kan het verkeer enigszins wat, uh, wat last van hebben. Maar meer dan 80 kilometer aan file verwachten we niet. Oké, okay, tot later John. Ja. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Oh jee. <laughs> ja, Mark Robin Visser. Hoe vind je dit dan? Wat is dit voor instrument, joh? Ja, dat is uh, Is zoals... dit een opwindorgel? Het <laughs> is oh. van die liftmuziek, dit. <laughs> ja, liftmuziek. Het is ook wel een. Kom, we gaan even een beetje meedenken. Het is bijna een slaapditje, hè? Nou goed, klaar. Nee, wel ja. wakker worden. Wakker worden, ja, wakker worden. Ja, <laughs> Ik sta midden tussen de kerstbomen, Lara. Welke wil je hebben? Even Ik kijken. Ik wil een grote. Een, een mooie groen? groen. Ja. Dan ga, ga ik even aan meneer Tessenmaker vragen, kweker van beroep. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lara wil een hele grote. Nou, hoe groot moet die zijn? Vijf, zes, zeven meter? Zo. Oh, Lara? Uh, dat gaat net niet. Kan Als... dat in je huisje? Nee. <laughs> Als ze adem... een woning heeft, kan dat misschien. Adviseert u Lara? Ze willen een grote, uh, beetje een, goede, een grote boom. Nou, dan is een omorica uh, een of een Servische Spar is gewoon een hele mooie boom. Waar staan die? Want we staan hier in het donker onder de schijnwerpers uh, van de kwekerij. En we gaan even... Er zijn allemaal vakken hier ingericht en in ieder vak staat een bepaald type boom. En meneer Tessenmaker trekt nu, nou dit is wel een aardig uh, ding. Dit is dan een aardig formaatje en dit is dan een, uh, een morica van een Servische spar. Ja. Die dus een hele mooie blauwe groet over zich heen heeft. Het is toch nog wel een hele mooie slanke boom. Het is niet echt ontzettend breed. Ja. Mooi gevormd, een mooie piramide model. Hij, Hij is ongeveer een... net zo lang als, uh, als wij zijn, dus ja. een dikke 1,80. Ja, dit is een, uh, een echt een standaardmaat die veel gevraagd is, uh, de weekend. Zeg, hoeveel bomen verkoopt u nou zo per jaar? Nou, wij hebben de afgelopen is... jaren uh, 90.000 bomen verkocht. 90.000? Ja. Ja, en dat gaat dan allemaal uh, naar diverse tuincentrales in Nederland. Waaronder Intertuin, Groenrijk en dat soort. Uh, Dit bedrijven. is echt uw piekperiode nu? Het is onze piekperiode geweest. Oh, want wij uh, zijn nu klaar. En onze klanten, die moeten nu aan de bak de komende dagen. De piekperiode, ja nee. grappig, hè? Dat is een leuk, leuk, leuk woord voor de scrabble. Zeg. Um, een dennenboom. Wat is eigenlijk een dennenboom? Want ik zei vanmorgen, dat liedje klopt niet. Maar dat ligt genuanceerder, hè? Nou, het oh, nou, is de dennenboom. En die heeft dan heel veel uh, ja, onderliggende rasjes, zeg maar. En dat is dan ja, de, de blauw spaar, de, de fijnspar. Deze Servische spaar voor Lara ja. is ook een dennenboom. Is groene dennenboom, klaar. Zeg, bent u zelf eigenlijk ook een kerstman? Ik ben, uh, ja, ik heb zelf ook een boom staan. Ja? Ja, uiteraard, uiteraard. Kijk, als je erin handelt, moet je er ook een neerzetten. Zo simpel is het. Welke heeft u nou als beroepskweker staan? Nou, ik heb ieder jaar er een ander staan. Oh. En voor dit jaar heel misschien een nobelus of een hele mooie koreana. Ik weet het nog niet. U heeft hem nog niet... Uh... Nee, nee, nee. We zijn uh, 18 en 19 december jaar, mevrouw en ik. En daarna zetten wij ons woonpje altijd op. Oh, dat is jullie traditie? Ja, dat is onze traditie. Dan hebben we ruimte in de kamer. En dan, uh, ja, het ene jaar is de ja, fijnste, spa. Dan is het nog jaar. En ja. misschien het jaar het of een uh, koreana. Ja, u maakt het wel heel erg ingewikkeld. Ik stel voor dat we nog even een rondje over uw kwekerij maken... en dat ja. we dan langzaam tot een soort keuze moeten. Maar ja. deze voor Lara zetten we van Stefan af. Helemaal goed. Moeten we nog onderhandelen over de prijs. Ik wou zeggen, de kost alweer. Ja, Lara, voorzichtig okay. opbouwen. Ik doe mijn best voor je. Heel goed. Je. Dank je. Tot straks. Tot zo. Tien minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Marwijk heeft gisteren zijn contract met de KNVB verlengd tot 2016. Het oude contract met hem liep komende zomer af na TK in Oekraïne en Polen. Van Marwijk vertelde aan Bas Tiggeler dat de beslissing om bij te tekenen... nou niet zo moeilijk was. Nou, om een contract te verlengen, daar heb ik niet zo lang hoeven na te denken. En kijk, als clubcoach kan je een contract verlengen met, uh, met een jaar...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 En um, bij het Nederlands Elftal, als je kijkt naar de afgelopen 3,5 jaar... daar is, is op een hele op geruisloze manier een behoorlijke doorstroming al geweest. Dus je hebt ook voortdurend te maken met nieuwe gezichten. En um, je werkt met de beste spelers uh, uit, uh, uh, uit Nederland. En, ja, goed, dat, is, uh, dat vind ik wel een hele uitdaging nog steeds. Bondscoach Bert van Marwijk overigens is uh, ex-international René Eikelkamp aangesteld... als uh, trainer van de spitsen van het Nederlands Elftal. Drie jaar hebben ze erop moeten wachten. Maar nu is het dan eindelijk zover. Het geld dat gemeenten hadden ondergebracht bij de failliete IJslandse bank Icesave wordt teruggestort. De eerste twee Nederlandse gemeenten met een rekening bij Icesave hebben een deel van het geld ontvangen. Dat zijn Dordrecht en Alfa aan de Rijn. Daarom nu contact met de wethouder financiën van Alfa aan de Rijn, Michel Duchatiné. Goedemorgen. Goedemorgen. En heeft u het al gecontroleerd? Staat het geld al op de rekening? Ja, hoor, het geld dat op de rekening Mag een kleine correctie aanbrengen. ic 7 is niet helemaal de juiste benaming. Het gaat om de IJslandse landsbankie voor de overheden. Oké, okay, prima. Dank u wel voor de correctie. Waarom krijgt u um, dat geld trouwens um, u niet rechtstreeks op de gemeenterekening gestort, begrepen wij? Dat klopt. De eerste twee Nederlandse overheden hebben uh, de claim die zij bij de IJslandse landsbankie hebben uitstaan... Uh, gisteren op de rekening teruggekregen. Mm -hmm. Maar de rekening, daarmee wordt bedoeld, we werken in de Noord-Hollandse groep samen met een aantal overheden een gemeenschappelijke regeling en uh, een waterschap. En uh, we hebben daar centrale rekeningen staan waar alles op binnenkomt vanuit IJsland. En vanuit daaruit wordt het, omdat het in verschillende valuta wordt uitgekeerd, eerst naar euro's omgezet en daarna wordt het naar de gemeente doorgestort. Goed, en de belangrijkste vraag is, heeft u het hele bedrag terug? Nee, nee, we hebben nu ruim een derde, uh, voor ons is dat 940.000 euro van de 3 miljoen op de rekening teruggekregen bij de Noord-Holland Groep. Uh -huh. uh, dat is zeg maar, even makkelijk gezegd, een derde deel. Uh, dat zal voor alle deelnemers in de Noord-Holland Groep gaan gelden binnen nu een enkele weken. Dan kan het ook doorgestort worden. Maar de totale vordering, ja dat zal nog wel een paar jaar gaan duren. Omdat de boedel nog uh, totaal verdeeld moet worden en verkocht moet worden. Maar de eerste tranche is binnen. Oké, okay. dus toch wel opgelucht? Ja, vind ik wel. Uh, het is een proces waar je natuurlijk sinds 2008 met elkaar al in zit. De samenwerking is goed, blijkt ook dat het resultaat heeft. Uh, er wordt uh, de afgelopen periode door de grote banken de obligatiehouders aangevochten of je een preferente vordering hebt. Nou, ook dat is allemaal achter de rug en gelukt. En dan is het goed om te constateren met elkaar dat nu dat werkt, is de betalingen ook komen, voor zover het geld al vrij is. En dat uh, schetst vertrouwen naar wat er de komende jaren nog moet komen voor de rest van de vordering. Oké. Okay. Nou, even een deel terug. Um, krijgt Alfa nu nieuwe lantaarnpalen, fietspaden, geharte plantsoenen? Ja, die krijgen we zo en zo. Oh, okay. uh, we hebben als Al van der Rijn 3 miljoen ruim uh, aan vordering staan. Die staat ook gewoon in de boeken. Voor het deel hadden we dat afgeboekt. Uh, uh, de boedel uh, in IJsland is zo dat nagenoeg alle vorderingen die we hebben met elkaar, dat die straks vertaald kunnen worden in al die jaren. Uh, als ik dan allemaal met al op ga tellen, denk ik dat wij inclusief de rente ongeveer een meevaller zullen hebben van 9 ton... 900.000 euro, maar de rest is gewoon een voordeling die al open staat en die komt dan gewoon binnen. Daar hebben we ook recht op. En dat schept geen nieuw geld, zal ik maar zeggen. Nee, precies. Maar die meevallen, dan kunnen misschien de belasting omlaag, of niet? Nou, het is een incidentele meevaller. Hè. Zo moeten we dat dan bestempelen. Uh, als je over belastingverlaging hebt, dan moet je over structurele gelden praten. Dat is het niet. Okay. Uh, maar het is wel een meevaller, maar wel incidenteel. Kunnen we eenmalig extra gebruiken. Nou, ben hebben benieuwd waar u dat aan gaat gebruiken, maar dat horen we nog wel van u. Michel ja, du Chatinet, wethouder financier van Alfa aan de Rijn. Dank u wel. Ja, het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Bij mij met Nijhuis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er komt er een extra ronde bezuinigingen tot 10 miljard euro, waarschuwt de Telegraaf. Het kabinet moet miljarden meer bezuinigen om de schatkist op orde te maken. Het is een stuk meer dan de bedragen van 3 tot 4 miljard euro die nu op het Binnenhof de ronde doen. De extra bezuinigingen zouden minimaal 6 miljard euro bedragen, maar waarschijnlijk veel meer, dus tot wel richting de 10 miljard, zeggen bronnen in Den Haag tegen de Telegraaf. De extra bezuinigingen komen bovenop de 18 miljard die de coalitie bij het begin van het kabinet al afsprak. Volgens de bronnen wordt er gedacht aan draconische ingrepen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de woningmarkt. In het uiterste geval kan een ingreep in de WW-uitkering zo'n 1,5 miljard opleveren. In de boezem van het kabinet is men hevig geschrokken... van de snel verslechterde overheidsfinanciën... nu de economie afkoerst op een nieuwe recessie... en er dus minder binnenkomt bij de overheid. De veiligheidsdienst AIVD en politici maken zich zorgen... over de radicale moslimgroep Sharia voor Holland. Kamerleden zijn bang dat de beweging geweld gaat gebruiken... en eisen daarom maatregelen, staat in het AD. Groep moslims wil in Nederland de islamitische wetgeving, de sharia, dus invoeren. De beweging wordt verantwoordelijk gehouden voor het verstoren van een debat afgelopen woensdag. De IVD noemt het opvallend dat ze steeds meer naar buiten treden. Bijvoorbeeld door te flyeren op straat. PvdA Ahmed Marcouch noemt hun gedachtegoed gewelddadig. En ook CDR Koskoen-Kurgus wil maatregelen. VVD'er Janine Hennes-Plasgaard noemt het intimiderend gedrag, onbestaanbaar. De PVV wil al langer een verbod moet op school niet alleen draaien om taal en rekenen, dat schrijft Trouw. Op alle niveaus moet het onderwijs ook aandacht besteden aan vaardigheden... die tot nu toe vooral beheerst worden door hoogopgeleiden. Ook mensen met een lage opleiding lopen in de toekomst vast... als ze bijvoorbeeld niet in staat zijn om zelfstandig te werken. Dat zegt de Onderwijsraad in een studie... naar de maatschappelijke achterstanden van de toekomst. Scholen moeten leerlingen voorbereiden... op een ingewikkelder wordende samenleving, voorspelt de raad. Een baan voor het leven komt nog maar nauwelijks voor. In steeds meer banen is kennis van bijvoorbeeld andere culturen en talen nodig. En ook de opkomst van ICT stelt nieuwe eisen volgestraald. En ondanks de crisis groeit de huiswerkbegeleiding...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 Bertijn Nijhuis, dank je wel. Graag gedaan. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur. Er wordt daar ook al bij gepraat over de Eurotop, maar wij eh, laten nog meer horen. Onder andere premier Rutte. Nog geen kerstcadeau voor je medewerkers of relaties? Geen probleem. De pluim. Binnen een paar dagen bij ze thuis. Daarmee pak je onvergetelijk goed uit. Bestel op pluimen.nl.